9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet moet iets regelen voor de kinderen van de Nederlandse IS-vrouwen. die zich hebben gemeld op de Nederlandse ambassade in Ankara. Dat zei CDA-kamerlid Van Torenburg vanochtend in het NOS-radio 1-journaal. Het standpunt van het kabinet is dat de IS-vrouwen in principe in Turkije berecht moeten worden. Van Torenburg deelt die mening, maar vindt dat Nederland de kinderen van de IS-vrouwen niet kan laten sterven op de stoep van de ambassade. De omstreden foto's van de doodgeschoten voetballer Kelvin Meinard... blijken te zijn gemaakt door brandweerlieden. Dat heeft minister Grapperhaus geschreven aan de Tweede Kamer. Al snel, na het schietincident in september... circuleerden er foto's van zijn reanimatie op sociale media... die niet door verpersfotografen waren gemaakt. Grapperhaus is daar niet blij mee. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties afgekondigd tegen Iran. Dit keer is het de bedoeling om de bouwsector te raken. Het wordt voor Amerikaanse ondernemingen verboden... om bepaalde materialen en software aan Iraanse bouwbedrijven te leveren. Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken zei dat de Iraanse bouwsector... onder controle staat van de revolutionaire garde. Die wordt door de VS als een terroristische organisatie beschouwd. Bij de gemeente Amsterdam zijn eeuwenoude geveltoppen... en brokstukken gratis af te halen... Door de jaren heen zijn duizenden Amsterdamse panden gesloopt en veel historische bouwfragmenten zijn bewaard. Iedereen met interesse kan nu een aanvraag indienen, maar de gemeente wil wel dat de oude gevelstenen weer zichtbaar worden in de openbare ruimte in de stad. Tennisster Kiki Bertens heeft trainer Raymond Sluiter definitief aan de kant gezet. Ze hadden de samenwerking al tijdelijk stopgezet, maar Bertens heeft er nu helemaal een einde aan gemaakt. Samen met Sluiter was Bertens de afgelopen jaren zeer succesvol en werd ze een vaste waarde in het internationale toptennis. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanmiddag wordt het 8 tot 14 graden. Ook het weekend is wisselvallig en nat. Maximum temperatuur morgen circa 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De van Bakker van de ANWB. Vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Badhoevedorp 5 kilometer bij de werkzaamheden. Vertraging ongeveer een half uur. Op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij knooppunt Zaandam, 4 kilometer. Kost je ruim 10 minuten. Op de A8, Zaandam, richting Amsterdam. Bij knooppunt Koemplein 8 kilometer met een kwartiervertraging. A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor Amstelveen 8 kilometer. kost ongeveer een kwartier. En op de A22 van Beverwijk naar Velzen Bij IJmuiden 4 kilometer. Vertraging daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Seren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand! To www.zfmzandvoort.nl